Twee uur, Raymond Seré met het NOS-journaal. Uit Athene komen berichten dat de Griekse interimregering de komende dag wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. De naam van Lucas Papadimos is vaak genoemd, maar nu zijn er berichten dat hij het niet wordt. Hij zou slecht liggen bij de conservatieve oppositie. En ook zijn er berichten dat Papadimos zelf niet zo'n zin heeft om de klus te klaren. Al twee dagen is het door de belangrijkste politieke partijen vergaderd over een interim-regering, die als voornaamste taak heeft de bezuinigingen in het land door te voeren. Oppositieleider Samaras zou de afgelopen dagen dwars hebben gelegen. Hij weigerde om Brussel schriftelijk te beloven dat de bezuinigingen worden doorgevoerd. Of hij zich nu toch bij dit besluit heeft neergelegd, is niet bekend. De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006 een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren. De eigenaar van het bureau heeft dat tegen de BBC gezegd. Behalve Prins William liet de krant door dit bureau nog honderd andere personen in de gaten houden. Onder andere voetbalcoach José Mourinho en de ouders van acteur Daniel Radcliffe, bekend van de Harry Potter films. De eigenaar van het bureau schaamt zich niet voor wat hij gedaan heeft. Als ik het niet deed, had iemand anders het wel gedaan, zei hij. Op een luchtmachtbasis in Engeland is een stuntvlieger van het Red Arrows team omgekomen. Door een nog onbekende oorzaak ging ze een schietstoel af terwijl het toestel nog op de grond stond. Mensen in de buurt van het vliegveld hoorden een harde knal. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De Britse luchtmacht wil niet speculeren en de resultaten van een onderzoek afwachten. De Red Arrows zijn het visitekaartje van de Britse luchtmacht. Voor een plaats in het negenkoppige team komen alleen de allerbeste piloten in aanmerking. In augustus kwam ook al een teamlid om. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegshow in het zuiden van Engeland. En dan het weer in het zuiden op de meeste plaatsen helder. In de rest van het land kans op mist voor 3 tot 9 graden. Overdag eerst nog bewolkt, maar later meer zon. En dan wordt het zo'n 13 graden. Dit was het nms journal. Nog steeds wakker.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 Want na maanden is de zo rond de Italiaanse premier Silvio Berlusconi 15 november ten einde. Vanmiddag werd duidelijk dat zijn meerderheid in het parlement kwijt is. De man van Boonga Boonga, zij bereid zijn af te treden als zijn hervormingsplannen zijn doorgevoerd. Naar verwachting over precies een week. Martin Schimek maakte Berlusconi van dichtbij mee. Samen met journalist Anne Brandbergen volgde hij de premier op de voet om te ontdekken waarom de spelregels van de politiek niet voor hem gelden. Goedendag meneer Schimek. Ja, ja, helaas voor hem gelden die spelregels ook voor hem. Goedenacht. Ja, want mogen we nou concluderen dat die presumptie van u niet waar was? Nou, dat was, niet, uh, dat was uh, anders bedoeld. Dat was, hij trok, uh, probeerde zich die spelregels niet aan te trekken. Maar helaas, de politieke spelregels in Italië zijn zo gegeven... dat eigenlijk geen regering, al van de oorlog tot nu toe langer dan elf maanden aanbleef. Hij heeft dat voor elkaar gekregen... dat het een keertje hele legislatura... dus volle vijf jaar is gelukt. Nou was hij alweer drie jaar bezig. En dus hij heeft geprobeerd wat hij kon. Maar in Italië heeft enorme grip justitie... op de, op de zeg maar op politieke macht. Maar überhaupt die hele... Italiaanse politiek is verdeeld over de kleine koninkjes. Iedereen is baas ergens in zijn regio. Maar hoe bedoelt u dat justitie een grote grip op, uh, op de politiek heeft? Enorme machten? grip. Enorme grip. Justitie is een man op zich. Het is toch totaal onmogelijk dat in een andere land bijvoorbeeld uh, echt uh, uh, voor... Voor, voor duizenden, honderden, duizenden, honderden duizenden euro's... de telefoongesprekken van eigen premier zouden afgeluisterd worden... en woord voor woord uitgeschreven in de krant... en daarna blijkt dat daar geen strafbare feiten tussen zitten. Als ik u zo horen, meneer Simek, ja? dan lijkt het bijna alsof Italië een politiestaat is. Nee, juist niet. Italië is een inwezen... Uh, ...en staat... Waar, uh, ...waar bijna niemand de macht heeft. Dus probeer, iedereen probeert die te hebben... ...links, rechts... Uh, ...rechters... Uh, uh, ...iedereen probeert die... Uh, ...maar eigenlijk niemand heeft genoeg... Uh, ...macht om land te regeren. Dat land is... onregeerbaar. en als dat... ...niet verandert... ...dan uh, gaat Italië... Uh, ...echt uh, grote problemen tegenmoet... ...maar deze politici... De politici die straks Berlusconi gaan vervangen, uh, uh, die zullen Italië niet uit de Malaise trekken. Want dat zijn, die zijn nog erger dan hij. Kijk, hij is tenminste geen politicus. Hij is een, hij is een ondernemer die probeerde Italië als onderneming te leiden. En die, zoals je weet, iedere ondernemer is een beetje dictatoriaal bezig, daarom heeft uh, dat is gewoon zo. En dat moet ook in bedrijf. Daar kan je niet allemaal democratische beslissingen nemen. En dat is Berlusconi niet gelukt om Italië op die manier te leiden. En dat is misschien goed ook. Dat is daar is geen twijfel over. Maar hij heeft het wel hard geprobeerd. En hij heeft ja, hij bijvoorbeeld echt, de media hij heeft totaal in eigen handen. Hij heeft absoluut zijn best gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft inderdaad uh, nog de, de, de voordeel dat hij eigen uh, televisiezender heeft... Uh, die heeft die, uh, en dat is nou interessant bijvoorbeeld. Wat gaat hij nou? Kijk, hij is nog niet weg. Hè? Want, kijk, dat is, uh, morgen kopt Volkskrant met Berlusconi treedt af. Maar hij heeft nou binnen een week, uh, over een week zou hij weggaan. Maar dat moet hij eigenlijk zelf beslissen. Hij heeft wel gezegd, ik ga weg. Maar hij begon vandaag al in de nieuws van acht hier op, op uh, Rai uh, Uno. Dat is de zender die... Uh, ...gunstig uh, gestemd is... naar Berlusconi toe... ...terwijl 3 is absoluut tegen Berlusconi... ...dus die, uh, daar had hij al... ...een soort telefonische gesprek... ...met de nieuwslezer... ...waarbij hij aangaf dat Napolitano en hey, hij... ...zijn dat over heleboel dingen eens... ...en dat er moet komen... ...een regering die de... ...burgers willen... ...dus niet een uh, technische regering... ...presidentiële regering... ...waar... De, de ...waarschijnlijk Napolitano dat op wil aansturen. Ja, dat zou hem natuurlijk zijn macht kosten. Daar heeft hij dan geen zin in. Um, maar denkt u dat het een truc is van Berlusconi? Want hij heeft nou gezegd, als jullie mijn plannen doorvoeren... ...dan ben ik reuze bereid om op te stappen. Maar de... kijk, dan, ik, wat hij over dat wijk zegt... ...en ik denk dat dat niet wijk wordt, maar tien dagen... ...misschien zelfs veertien dagen voordat het door de Senaat en het parlement is... Ja. ...dan gaat hij zeggen, wacht eens even jongens... Ik ben, ik ben niet ondergegaan, want die, die verkiezing van vandaag, zeg maar, die, die stemming in de, in de Kamer, was 308 tegen 0, want de rest heeft niet gestemd. Dus het is waar, 320 mensen onthielden zich van stemmen, maar hij zegt, ja, maar dat ik heb gewonnen. Ik moet nog zien dat, die, die, dat niemand van die mensen die zich onthielden, zich niet onthield om andere redenen. Dus ik wil eerst... Dat ze me sfiduciano dat, dat sfidu in de Kamer, dat ze me de wantrouwen bij een nieuwe stemming, euh, euh, euh, zeg maar, dat ze hem uitspreken. En in de tussentijd heeft die wel misschien iemand overgehaald om terug te keren in zijn kamp. Want jij hebt geen idee. Hoe corrupt, wat dit betreft, Italië is. En ja. wat een bende dat is. En denk maar niet dat die een politicus is. beter dan de ander. Denk ook niet dat ik gek ben op Berlusconi. Nee, die indruk had ik niet. Ik ben <lacht> zeg maar gek op. De de de de, de, de. de. de. de. Zeg maar die man is. Die, dat is een fenomeen. En ja. in die zin is het die menselijk interessant. Maar het is echt. Een, het is een bende daar. <lacht> U zei de volgende, die wordt mogelijk nog wel corrupter. Alleen een naam, wie gaat dat worden? Nou, uh, da, als dat technische re regering wordt, dan wordt dat uh, Mario Monti, dat is een, dat is een editor, uh, man van de krant van Corriere della Sera, dat is een financiële man. Of ja. wordt dat man van Berlusconi, Gianni Letta, of wordt dat Amato, die was al een keer uh, de. de... De, zeg maar, premier van de technische regering. Kortom, u maar, weet het nog niet. Uh, dat is nog niet uh, zeker. Dat zijn die drie namen die, die circuleren. Maar misschien, ja. misschien gebeurt nog heel wat anders. Want uh, Berlusconi heeft weer een wijk om, om, om achter de schermen heel hard bezig te zijn. En kijk, hij heeft veel geld, veel macht. Hij zegt niet voor niks. Ik wil de Verraders in de ogen kijken. Dat zijn... Als Dat... hij weg is, dan uh, gaat u hem ongetwijfeld goed volgen. En dan uh, hebben we wie weet wel weer eens contact met u. Maar in ieder geval, bedankt voor nu, Martin Chimek. Met het EK-voetbal van volgend jaar in het verschiet... lijkt het WK nog ver weg, maar niet voor gastheer Brazilië. Daar wordt al hard gewerkt om op tijd klaar te zijn... voor het één na grootste sportevenement ter wereld. Zo ook in Sao Paulo. Deze week werd bekend dat de nieuwe voetbaltempel van de Corinthians... het toneel zal zijn van de openingswedstrijd van het WK 2014. En dat terwijl de bouw pas drie maanden geleden is gestart. Correspondent Elisa Haumes in Brazilië uh, die is daar op dit moment... en die weet er veel meer over. Elisa, nacht. Goedenacht. Het lijkt mij leuk nieuws dat de eerste wedstrijd wordt gehouden in het splinternieuwe stadion. Maar er is nogal wat kritiek op de bouw. Waarom? Um, ja, ze zijn in augustus begonnen met de bouw. En uh, er is vandaag ook een artikel verschenen in de krant dat het niet allemaal volgens schema verloopt. De bouwvakkers op het terrein zelf zijn heel enthousiast dat het allemaal op tijd afkomt. Alleen hebben de mensen bij uh, FIFA er nu een hard hoofd in dat de infrastructuur ook allemaal uh, goed aangelegd wordt. Want Het is hier een beetje een chaos. Ja, dat deels misschien ook omdat het in een sloppenwijk staat. Uh, nou, het stadion staat uh, in, in een buitenwijk. Er ligt wel een, een uh, sloppenwijk naast, inderdaad. Er, er zijn wat, uh, wat, wat van die houten huisjes gebouwd en zo. En de mensen daar die weten ook niet wat er gaat gebeuren. Of ze een hun huis uit moeten of, of ze mogen blijven wonen. En ze weten ook niet of ze daarna nog opvang kunnen krijgen. Nee. Je bent wel eens op dat buitenrein geweest. Wat is er allemaal gaande? Um, nou, het is nu nog goed, eruit ziet het, het is nog een kale vlakte. Er staan wat uh, van die funderingsbetonnen blokken uit de grond. Ze uh, zijn hard aan de slag. Er zijn momenteel 300 bouwvakkers uh, in opleiding om, om hier te kunnen werken. En uh, men is ook een beetje ontevreden over het kleine aantal bouwvakkers... dat uit de buurt zelf wordt gehaald. Meer en komt uit een oostelijk deel van uh, Sao Paulo. En ja, daar is men niet altijd even, even goed over te spreken. Ja. Nou, hadden we het net even over die favela's, um, dat daar mogelijk mensen uh, uh, eruit moeten. Hoe groot is de kans dat dat ja. gaat, gebeuren, gaat gebeuren en om hoeveel mensen gaat het dan? Um, de favela bestaat uit ongeveer 500 tot 800 man. Het is op zich een kleinschalige favela voor deze begrippen... Uh, ik heb net iemand gesproken en die zei dat er al jarenlang gesprekken gaande zijn tussen de gemeente en de favela-bewoners. En dat uh, oorspronkelijk de favela waar je, waar je hier favela neerzet, dat is uh, bezette grond. Alleen, uh, als je er een tijdje op zit, dan bouw je steeds meer recht op. Dus het is niet mogelijk zeg maar, dat ze in één keer met bulldozers aankomen te zetten om iedereen te verdrijven. Er, er moeten gesprekken komen en... De pers zit er ook bovenop en die houdt goed in de gaten wat er met iedereen gebeurt die daar zit. Die dus zich in die situatie bevindt. Dus dat lijkt het probleem niet te zijn. Het gaat meer over de planning. Ja, nou, ze zijn, ze zijn toch bang dat de regering uiteindelijk besluit van die favela... Die moet, die moet uiteindelijk toch nog wijken om, om het beeld een beetje op te knappen. En ze, zijn, ze weten gewoon niet waar ze dan aan toe zijn. Ik, ik weet ook niet of ze alles helemaal mee hebben gekregen... Zij weten misschien niet dat er gesprekken zijn... tussen de regering en de, favela, de mensen uit de favela. Ja. Dus het is allemaal een beetje, een beetje onduidelijk nog. Dit is hoe Sao Paulo eruit ziet. Hoe gaat het met de rest van Brazilië? Is dat al een beetje klaar voor 2014? Um, ik, ik weet het op het moment nog niet. In Sao Paulo is er in ieder geval nog, nog veel kritiek op de infrastructuur. Het uh, duurt vrij lang om hier, om hier te verplaatsen. Er staan veel files... Sao Paulo is natuurlijk de grootste stad van Brazilië met, met 12 miljoen inwoners. En uh, ik heb ook gelezen dat er al meer dan 7 miljoen geregistreerde voertuigen rondrijden door de straten hier. Dus je kunt wel nagaan dat het regelmatig een beetje vaststaat allemaal. En als we die mensenmassa dadelijk aan moeten kunnen, dan moet dat wel verholpen worden. Ja. Ze hebben nog 2,5 jaar om het op orde te maken um, en zich helemaal goed voor te bereiden op het WK van 2014. Dankjewel, Elisa Houmes.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 Matje erbij. Jason Ransom, make it mine. Met alle gedoe op de internationale geldmarkten zou je bijna nationaal monetair nieuws uit het oog verliezen. De gemeente Noordoost-Podder wil een eigen munt invoeren. De schokker moet de munt gaan heten. En het is een idee van de gemeenteraadsfractie van de combinatiepartij ChristenUnie SGP. Morgen wordt erover gesproken in de gemeenteraad. Leo Voorberg van ChristenUnie SGP, goede Goedenacht. Op het eerste gezicht uh, leek het een grap, maar het is dus echt uh, de vraag die iedereen zichzelf stelt. Waarom eigenlijk? Nou, Wij uh, hebben de bedoeling om uh, zeg maar de, de lokale economie wat te versterken met een eigen uh, munt of uh, biljet. En uh, dat, dat kan uh, inderdaad uh, door, door hem uh, uitsluitend lokaal te besteden... Uh, waardoor je inderdaad ook uh, zeg maar de koopkracht een beetje binnen je gebied kan houden. Er kan koopkracht wegvloeien naar de omgeving. Maar op deze manier kunnen we dat behouden. En uh, voorwaarde is natuurlijk wel dat de, de winkeliers, de ondernemers uh, mee willen doen... Uh, om, om ook die uh, munt in ontvangst te willen nemen. Ja, het moet wel werken natuurlijk. Maar krijgt u niet sowieso ruzie met de ECB? Uh, nee. <laughs> inderdaad, zeker niet met de ECB. De Nederlandse bank heeft wel bepaalde voorwaarden aan lokale geld gesteld. En daar kunnen we zeker aan voldoen. En is dat dan vergelijkbaar met wat ze in Gelderland deden, met de Gelre? In inderdaad, de ja. De Flonier Gulden? Ja, wij, wij denken inderdaad dat en in, in, schokken dat die ongeveer een euro is. Maar er zit ook nog een beetje een ideeel doel achter... In die zin dat we denken dat door, door dat er meer uh, lokaal gekocht wordt... er hoeft minder gereden te worden, uh, minder transport. Uh, wat wat gunstiger is voor het milieu. Het gaat ook om een beetje gemeenschapszin. Wij met elkaar in de polder proberen toch ons eigen bedrijfsleven... zoveel mogelijk uh, ja, te gedenken als we wat gaan kopen. Maar het is vooral een beetje een pergeintje natuurlijk. <lacht> nee, nee, nee. Kijk, in Duitsland... Er zijn er reeds 28 streken waar het, het, het uh, heel aardig werkt. Je moet het ook niet overschatten. Ik denk niet dat, we er, heel veel, uh, dat er heel veel extra nu uh, zeg maar naar de lokale economie gaat. Maar alles is meegenomen. Uh, elk klein beetje helpt. U gaat de schokker, wil u dus gaan invoeren. Het is vernoemd naar Schokland. Het voormalige ja. Schokland. Hoe gaat ja, hij eruit is... zien? Wie staat er op het biljet? Niet, niet de majesteit? Uh, nee, nee, inderdaad. We denken, de burgemeester <laughs> misschien? Het is, uh, hij mag ook helemaal niet lijken op een euro of op een uh, vroegere Nederlandse gulden. Het moet een heel apart, uh, hij moet duidelijk herkenbaar zijn. Dat is een heel apart uh, biljet. Dat is ook een van de voorwaarden die de Nederlandse bank stelt. En, en dan is het inderdaad leuk, leuk als je hem uh, schokker noemt... om dan ook een stukje van Schokland op het uh, biljet af te beelden. Een uh, mooi lokaal uh, biljet. Dus zijn er eigenlijk nog uh, andere voordelen uh, te noemen voor de schokker... los van de, de uh, versterking van de economie? Ja, ik heb ze juist al een paar genoemd, hè? onze uh, gemeenschapszin. Uh, maar we, aan die, aan die uh, schokker kunnen we ook nog het volgende verbinden. Uh, we zouden een paar procent van die, van die uh, schokker, van de omzet... zouden we kunnen besteden aan een goed doel, een lokaal doel. Uh, scholen die geholpen moeten worden of uh, voor, voor, voor mensen die we kunnen helpen. En zo kun je ook lokaal nog wat, wat extra's doen voor je eigen gemeenschap. Ja, en naast nou is Berlusconi opgestapt... Bent u beschikbaar om de premier te vervangen die Italië de euro uit gaat helpen? Nou, ik ben geen financieel econoom. Oh. Uh, dus laat ik dat niet doen. Dan, uh, dan beweeg ik op glad ijs. Mm. Maar uh, lokaal kan ik misschien nog een klein beetje wat overzien. Maar uh, nee, wij uh, uh, we hebben geen pretenties wat dat betreft. Nou, helaas. Maar in ieder geval dank u wel dat u het even wilde uitleggen. Meneer Voorberg van de ChristenUnie-SGP in de Noordoostpolder. Dank u wel. Graag gedaan. Terwijl het grootste deel van Nederland slaapt, rollen de ochtendbladen alweer van de persen. We nemen ze alvast met u door te beginnen met spits. Faxen is weer helemaal 2012. U hoort het goed, we gaan weer faxen. Althans, de artsen gaan weer faxen. Het elektronisch patiëntendossier is sinds gisteren definitief van de baan. En voor de private versie ervan was te weinig animo bij de ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Volgens Spits is de fax nu het enige alternatief. Het aantal bestuurders onder de 35 binnen pensioenfondsen verdubbelt. Dat is het resultaat van een flinke lobby van CNV en FNV-jongeren. Dat meldt Spits. CNV-jongerenvoorzitter Eimert Muilwijk zegt: Het is onrechtvaardig dat er nu nauwelijks jongeren in de besturen zitten. Net zoals er niets is gebeurd aan het ontbreken van vrouwen en allochtonen. Het moet allemaal nog beter, maar dit is een begin. De Volkskrant meldt dat voor het eerst in Nederland... euthanasie is toegepast op een zwaar dementerende patiënte. De 64-jarige vrouw had al langer aangegeven dat ze dit wilde... maar ze kon haar wens voor haar dood niet meer duidelijk verwoorden... en haar wilsbekwaamheid was sterk afgenomen. Toch werd de euthanasie goedgekeurd door de toetsingscommissie. Artsen zijn zeer terughoudend met euthanasie als het om dementie gaat. De verwachting is dat het aantal verzoeken sterk zal toenemen... Het aantal dementerende zal volgens Schattingen in 2050 gestegen zijn tot 500.000. Het kabinet wil een halt toeroepen aan de medicalisering van de Nederlandse jeugd, zo lezen we in de Volkskrant. Jongeren en hun ouders moeten beter leren omgaan met gedachtsproblemen en tegenvallende prestaties. De centra voor jeugd en gezin moeten hierbij helpen. Dat zegt staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten-Hilner van Volksgezondheid. De laatste jaren is de jeugd geproblematiseerd. Elk probleem moest gediagnosticeerd met een etiket. ADHD, PDD-NOS, discalculatie tot hyper, hypersensitiviteit aan toe. Als zo'n etiket is geplakt, wordt door de overheid hulp aangeboden. Daar moeten we nu weer vanaf. We moeten ontproblematiseren. Die etiketjes moeten er simpelweg vanaf. Pleurt op met je haven, kop de pers. In Rotterdam is jeugdwerkeloosheid groot... en ondertussen zoekt men in de haven veel mensen. Maar helaas is het geen match. De HR-managers zijn zo wanhopig dat ze bustours organiseren voor Rotterdamse jongeren. Met Anne-Marco Florijn constateert dat veel jongeren het alleen maar vies werk vinden. En dat terwijl het werk divers is en de lonen in de haven hoog zijn. En in de pers ook een reportage over Occupy Amsterdam of Amsterdam. Alle leuke meisjes hebben het hoofdstedelijke beursplein verlaten. Ze vinden het er erg onveilig. Voor hen in de plaats komen veel Oost-Europeanen en junks. Tot groot verdriet van de testosteronmannen. Dat is over een overzicht van wat er in de kranten van morgenochtend staat. Het is uh, zeven minuten voor half drie en u luistert naar nou nog steeds wakker van omroep WNL. Maar om deze tijd had u natuurlijk ook zomaar in een club kunnen zitten. En om de keuze makkelijker te maken naar welke club u dan eigenlijk moet... zijn er vannacht weer de Nightlife Awards uitgedeeld. De club Time Out in Gemert heeft de prijs gewonnen... voor de beste grote club van Nederland. Goede reden voor een feestje die wij even crashen. Aan de telefoon is de eigenaar van Time Out, Jos Kolen. Jos, nacht. Goedendag. Lekker aan het feesten? Ja, zeker weten! Vertel eens, hoe gaat het aan toe? Ja, heel heftig. <laughs> het, is een, het is een mooi feestje. Want uh, vanavond dus de uh, Nightlife Award 2011. Uh, waarom zijn jullie eigenlijk gekozen tot de beste grote club? Omdat ik denk dat wij het beste voor elkaar hebben. Die de wil, bij ons het heel leuk hebben. En, uh, ja, daar gaat het ja, over. Het is fantastisch. Want als je nou één hoogtepunt moet noemen van uw club, wat zou dat dan wezen? We hebben alleen maar hoogtepunten. Ja, dat is niet waar natuurlijk. U heeft, u heeft één ding en als er dan mensen langskomen, dan zegt u, kijk eens... proberen wij een hoogtepunt te bereiken. Maar stel dat u bezoek krijgt, wat regelmatig voorkomt, denk ik, want er passen 5000 mensen in uw club. Ja, klopt. Wat is dan het eerste dat u ze laat zien? De club. Gewoon alles wat we hebben. En dat zijn zeven zalen en daar kunnen mensen voor ieder wat wilt. En dat is het belangrijkste van het Zeven zalen, dat klinkt wel behoorlijk groot. Is het eigenlijk niet moeilijk om zo'n grote club te managen? Ja, zeker. zeker. Maar, uh... Hoe doe je dat? Ja. <laughs> uh, ervaring, 16 jaar ervaring. Nou bent u sinds 2010 de grootste club van Nederland. Denkt u dat dan nog een rol heeft gespeeld? Heeft u gewoon de meeste mensen op bezoek gehad en daardoor ook de meeste stemmen gekregen, de meeste sympathie gekweekt? Wij bieden voor ieder wat wilt en dat is hetgeen wat ons uh, sterk maakt. Ja, en vanavond blijft u nog even het feestje doorvieren. Ja, zeker weten. Kijk, dat doet ons goed om te horen. Jos Kolen van de Time Out in Gemmer, dank u wel. Dank je wel. Wij bij Nog Steeds Wakker blijken echte kampioenenmakers te zijn. Uh, we belden regelmatig met Brian Farley, de bondscoach van het honkbalteam. Ze werden wereldkampioen. We, uh, we hadden het al over tafeltennis. Zij werden ook Europees kampioen. En de korfballers werden wereldkampioen. En zelfs de bridge-spelers werden wereldkampioen. Dus even kijken of we ook het Nederlands schaakteam een zetje in de rug kunnen geven. Oranje is in Griekenland voor het EK schaken voor landenteams. En we gaan eens bekijken hoe het met de ploeg gaat. Daarom bellen we met Loek van Wely, grootmeester en lid van het Nederlands team. Goedenacht. Ja, goedenacht. Dan laten we maar direct met de deur in huis vallen. Worden we kampioen? Uh, nou, we hebben nog wat andere, uh, er zijn wat andere kapers op de kust. Maar uh, ja, Nederland is in het verleden al twee keer uh, Europees kampioen geworden. Dus uh, in 2001 en 2005. Dus dat betreft, uh, en als ik naar het team kijk, uh, ja, hebben we wel wat mogelijkheden. Maar uh, ja, we, we zijn niet de favoriet. Nee, wie is dat dan? Ja, op papier is, uh, is, was, is Rusland altijd favoriet. Uh, alleen, uh, ja, wij hebben altijd tegen Rusland gespeeld. Het dus was een gelijkspel. En ze hebben later nog steekjes laten vallen. Dus, uh, maar de andere teams die wel, uh, die wel gevaarlijk zijn... dat uh, zijn met name Azerbeidjan en uh, Oekraïne. Maar waarvan ik krijg Azerbeidjan het uh, gevaarlijkste inschat. Ja, dus het is allemaal wel een beetje in het oosten van Europa in ieder geval... Ja, in, in, in, in die landen. Ook Armenië is, is wereldkampioen bijvoorbeeld. En Oekraïne is altijd heel gevaarlijk. Uh, Olympisch kampioen. Uh, ja, daar, uh, daar leeft het enorm. Ja, in Nederland misschien wat minder, maar het is het EK voor landenteams. Dus dat betekent dat u iets heeft moeten samenstellen van allerlei uh, uh, mensen. Is dat toch nog op een fatsoenlijke manier gelukt? Ja, zeker. Wij hebben, uh, wij onze, onze kopman is uh, Anisie Giri. Dat is eigenlijk uh, ja de, onze hoop in uh, in bange dagen. En, uh, die is 17 ja, jaar toch, oud. hè? Die is 17 jaar oud, ja. En uh, ja, dus, en onze onze hemelbestormer, zeg maar. En uh, ja, dan uh, naast hebben we wel ze, mezelf en Ivan Sokolov als uh, ja toch wel laten we zeggen ervaren uh, krachten. En we hebben nog Jan Smeets en Daniel Stelware. Dat zijn ja, uh, nog jonge spelers uh, die uh, gevaarlijk uh, voor de dag kunnen komen. In hoever verwachten jullie dan met z'n allen te komen? Uh, nou ja, we bekijken het natuurlijk gewoon ronde per ronde. Maar we hebben natuurlijk al, uh, nu dat we tegen, tegen Rusland 2-2 speelden... was in principe al uh, een goede graadmeter. Alleen gisteren hadden we een klein dipje... Door uh, van Roemenië te verliezen, en, uh, die, die match hadden we eigenlijk wel moeten winnen. En vandaag zijn we weer uh, het goede pad ingeslagen door uh, Poot. Dus laat maar, ja, morgen eerst maar Schrikland te slaan. En, uh, ja, en dan de uh, die moeten op papier wel kunnen hebben. En dan de laatste weer om ja, dat, is, dat zal toch vol bak en uh, een beetje geluk hebben. Want hoeveel landen moeten na Griekenland nog gepasseerd worden? Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar volgens mij staan er momenteel zes teams boven ons nog. En hoe gaat dat dan bijvoorbeeld morgen bij de wedstrijd tegen Griekenland? Is het dan vergelijkbaar met voetbal dat ze vooraf bekijken? Dit zijn hun sterke punten, hier kan je ze makkelijk pakken. Ze zijn niet zo handig met een paard. Bijvoorbeeld, ja. Als je, als je, als je in, in, in dat soort termen wilt uitdrukken. Ja, kijk. Je kijkt van, nou, die een die is, uh, ja, die is wat kwetsbaarder hier en de ander is wat sterker daar. En, uh, en waar zijn de Grieken ja, te pakken dan? De, de, de Grieken zijn denk ik zijn theoretisch wel vrij goed volgens mij. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat ze wel uh, tactisch wel af en toe als een steekje laten vallen. Dus, uh, dus dat betekent dus dat je in de opening moeilijk kunt verrassen, maar dat je ergens wel uh, een beetje getrukte moet spelen. En dat gaat jullie wel lukken, toch? En Nou ja, dat is in ieder geval het plan. Hè? Maar ja, dus, uh, kijk, Die Grieken zijn natuurlijk, die hebben natuurlijk ook een uh, sterkte zwakteanalyse analyse gemaakt van Nederland. Maar misschien weten ze dat dan niet. Dus een, een hopelijk luisteren ze dan niet naar dit <laughs> programma. Dan, hè? Nee, we zullen ervoor zorgen dat er geen enkele Griek oplet nu. In ieder geval heel erg veel succes. Morgen tegen de Grieken en uh, nog tot en met 12 november als het hele toernooi doorgaat. Loek van Weli, schaakgrootmeester en lid van het Nederlands schaakteam. Dankjewel. Ja, dank je wel. Is... Het is precies half drie. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Inge Stol. Herman Cain blijft in de race voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De republikein werd de laatste weken beschuldigd van ongewenste intimiteiten in zijn verleden. Toch is hij niet van plan de handdoek in de ring te gooien, zei hij vanavond op een persconferentie. Hij haalde fel uit naar een van de aanklagers. De vrouw zou namelijk een product van de democratische machine zijn. Door een ernstig gebrek aan financiële middelen dreigt de noodhulp van 5 miljoen mensen in Pakistan in gevaar te komen. Dat melden internationale hulporganisaties. De organisaties riepen donoren op snel met meer geld over de brug te komen... voor de slachtoffers van de overstromingen in het Centraal-Aziatische Land. Miljoenen mensen moeten het nog steeds stellen zonder basisspullen. En volgens de hulporganisaties is de situatie zeer alarmerend in de zuidelijke provincie Sint. Tot slot werpen een brik op de sociale media. Wat blijkt, PVV-Kamerlid Dion Graus is meer trending dan Gerard Joling. Het Kamerlid stapt uit de commissie De Wit... die onderzoek doet naar de bankencrisis en het financieel stelsel. Over de zingende presentator Gerard Joling werd bekend... dat hij eerder deze week is behandeld aan een poliep. Goed nieuws voor Gordon, want Gerard Joling... moet de komende weken nog zijn mond houden. Het Nieuwsminuutje. Een goed nieuws voor ieder van ons, denk ik. Dankjewel, je wel, En je blijft ons gewoon op de hoogte houden, toch, de komende uren? Ja. Zoals u van ons gewend bent, uh, uh, altijd live muziek natuurlijk... in Nog Steeds Wakker op Radio 1. En vannacht zijn dat Maya en Adrian. Ze zijn met z'n tweeën. Welkom. Bedankt. You. Um, het, uh, laten we maar vast met de deur in huis vallen. Het is niet jullie echte naam. Althans, Hans. <lacht> ik heet Hans. <lacht> ja, dat weet ik zeker. Was jij wel echt Maya? Ik ben echt Maya. Ja, nee, Oké, okay, dan, <lacht> dan is het goed. Ja, um, jullie... Uh, uh, Maken een stijl, ik weet ook wel zoveel bandjes, zoveel genres... maar een stel met een bijzondere titel, hoe zou je het noemen? Ja, we hebben, ik heb ooit een keer de term kleinpop gehoord... en toen dacht ik, ja, dat, dat past het best bij ons als uh, beschrijving. Geen kleinkunst, geen popmuziek, iets ertussenin, kleinpop. Een beetje van allebei dus? Ja. En dan kleinkunst in de zin van humoristisch? Humoristisch, een beetje theatraal, een beetje speels. Ja. Hm. Iets troubadourigs ook? Wie van jullie twee is het troubadour? De nou, we, we hebben, niet, we hebben verder weinig politieke boodschappen of zo, maar gewoon. Ja, het is wel altijd uit, on, uit, het uit het dagelijks leven gegrepen. En dat uh, hebben we eigenlijk allebei wel in onze uh, nummers. Ja, is dat, dat is het thema van jullie muziek? Uh, ja, dat is meest. Ja, je moet toch. Uh, yeah, inspiratie komt uit, het, uh, wel, uit wat we gewoon beleven. Ja. Zou je een zo voorbeeld kunnen geven daarvan? <laughs> nou ja, goed iets, uh, iets uit het dagelijks leven. Kijk, uh, doet het altijd goed. En, uh, ja, uh, Ma heeft een liedje over yoga geschreven en uh, oh, gewoon, ja, wat... wat uh... Koffiezetautomaat misschien? Koffiezetautomaat <laughs> Nou, het zou een goede zijn. Uh... Nou, dat was wel, ik ben ook vrij snel met liedjes schrijven, dus ik had er een geschreven over een jongen die ik leuk vond. En voordat ja, het dorp het wist en ik het dus had opgetreden, <lacht> na dat optreden wist iedereen dat ik die jongen leuk vond. Die woonde ook in dat dorp, dus zo gaat het wel. Allemaal iets te eerlijk en iets te echt misschien. Maar het zijn, het zijn wel beschaafde uh, thema's als ik het zo hoor. Uh, Proberen jullie nooit ja. te chockeren? Nou, ik, ik zou zeggen prikkelen, maar chockeren. Misschien komt het nog. <laughs> Voor alle leeftijden. ja. Maar het dorp waar je vandaan komt, klein dorp dus? Nou, we wonen nu nog allebei in Wageningen. Dat is vrij klein. Dat is vrij klein. Dat... In de zin van nieuws gaat allemaal heel snel. Ja, merk je dat vaker? Dat, dat, dat het misschien ook wel moeilijk is om, om hele persoonlijke teksten te brengen in, uh, in een kleine gemeenschap? Ja, ik denk het wel. Omdat als je dan het liedje zingt, weet iedereen wel meteen. Um, ja, dan weten ze het van je. En als je daarna weer naar huis rijdt en ze twee uur tussen of zo, qua afstand met de auto, dan, ja, dan ben je daarna weer veilig in je eigen omgeving. En thuis. Ja, dan de naast mensen misschien niet gehoord hebben. Ja, precies. Dan is het van... Uh, goh, uh, Maya die uh, gaat met de groenteboer... maar schrijf nou een liedje <lacht> over de timmerman. Bijvoorbeeld, ja. Het ja, ja, ja. zou kunnen. Jij uh, bent op het podium ook wel flirterig. Ja, wordt gezegd. dat zou kunnen, ja. Ik, ik, ik kijk even naar Hans. Hoe uitzicht dat op het podium? Nou, ik zit altijd uh, daarachter. Dus ik, ik uh, heb daar altijd goed zicht op. Maar ik ben nooit het onderwerp van, van het geflirt. <lacht> Maar... Ja, dat vind ik nou zielig om te horen. Ach, nee. Nou, Hans, nou, weer... ik weet je te vinden bij het volgende optreden. Oh jee, yeah, oh jee, oh yeah. jee. Ik weet niet hoe, hoe goed dat gaat oh, uh, oh, dan, dan bij mij. We veroorzaken nu al ruzie in de band. Ik denk dat het oh, ruzie, beter liefde. is. Uh... Oh, liefde. Oh, liefde. Dat is geen probleem. Het lijkt me verstandig dat jullie uh, muziek voor ons gaan spelen. Dat is per rekening waar jullie voor gekomen zijn. Yes. Uh, dus ik zou zeggen, kruiprichting uh, instrument. Een uh, gitaar en een soort, ja, wat is het? Uh, een gitaar, trompet. Uh, en een ding. Melodica. Heet dat zo, ja? Ja, dat is zo'n blaasding met van die toetsen. Ja. Maar goed, die komt later pas uh, ja. uh, in gebruik. Wat nu in de studio van Radio 1? Maya en Adrian met Listen. I stopped searching my socks. En I stopped cleaning my shoes, I stopped thinking too much, cause we all know the truth, you cannot force a thing, things will come to I got to hope hit. in my head, I got hope in my heart, I got hope in my head, and I got hope in my heart, and I hope, I got hope in the songs that I sing, so you feel it when I start. Listen. I won't bite my nails no more. I won't let fears determine the road. I start thinking too much. Cause we all know the truth, you cannot force a sense. I got hope in my head.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 Lissan, Lissan, Lissan, Lissan, Lissan, Lissan, Lissan, Lissan. In <laughs> De muziek van Maya en Adrian hier in Nog Steeds Wakker van de Omroep WNL op Radio 1. Je listen. Lissen en straks hoor je ze weer. Negen minuten over half drie. U luistert naar WNL's Nog Steeds Wakker met het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Welkom bij een nieuwe aflevering van Globaal Nieuws Radio. En we beginnen vannacht met het buitenlandse nieuws. Het gaat slecht met de Slavische pond. De gezamenlijke muntunie van Schotland en Moldavië... staat op het laagste punt sinds de invoering in 2004. Volgens economen ligt er een geografische weefvoud ten grondslag... aan de problemen voor de Schots-Moldavische muntunie. Het is naïef geweest om te denken dat de economieën van deze landen... meer geïntegreerd zouden raken door een gezamenlijke munt. Al dus een woordvoerder van het IMF. Goed, bij ons in de studio is Peter Verhulst, veiligheidswetenschapper. Uh, ja, meneer Verhulst, welkom. U heeft een brochure geschreven over het veiligheidsgevoel van de Nederlander. Hoe is het gesteld met uh, onze veiligheid? Nou ja, als je de statistieken bekijkt van de afgelopen dertig jaar... dus zie je rond de eeuwenwisseling echt een intensivering van het beleid rond veiligheid. Mm -hmm. en dit komt ook tot uiting in de communicatie met de burger overal worden overheidscampagnes bijgemaakt... terwijl ja, niet elk probleem zich daarvoor laat lenen. Let op, geld lenen kost geld. Uh, ja, uh, nou goed, want het zou naïef zijn om te denken dat dat overal voor geldt. Let op, geld lenen kost geld. Ja, het probleem is vooral dat we niet meer gewend zijn om om te gaan met risico's. En... In die zin is het interessant dat het veiligheidsgevoel in landen om ons heen veel groter is. Als je kijkt naar cijfers over de beleving van veiligheid in bijvoorbeeld Frankrijk... maar ook in het Verenigd Koninkrijk... daar geven burgers gewoon een betere beoordeling dan hier in Nederland. Ja, u zegt dat ook he, in een artikel dat ik las op uw website. Let op, wat je op internet zet is vaak openbaar. Dus hou jezelf goed in de gaten. Veilig internette heb je zelf in de hand. Is dat iets wat ze in het buitenland ook qua wetgeving beter hebben geregeld? Ja, in het buitenland zijn ze daar al een stuk verder mee. Hier in Nederland duurde het heel lang voordat er een gerichte aanpak van de problemen op gang kwam. Dat heeft natuurlijk ook te maken met onze bestuurscultuur van overleg en polderen. Maar daardoor hebben we lange tijd het belang van veiligheid onderschat. En je zou kunnen zeggen dat we daar als Nederland gewoon een afslag hebben gemist. Rijbewust. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Ja, en dan zijn er mensen die zeggen, uh, ja, het is nu te laat om iets te doen. Maar ik denk persoonlijk dat het, uh, als het om effectieve regelgeving gaat, dat je nooit te laat bent. Uh, maar wat dat betreft moet je als Nederland ook niet de kaas van, van het brood laten eten. Let op wat je eet. Gebruik de schijf van 5. Goed, de laatste tien jaar zien we dus dat de overheid steeds verder ingrijpt. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan het rookverbod. Let op, roken kost geld. Lees de financiële bijsluiter. Ja, dat, dat rookverbod is wel een goed voorbeeld. Uh, want dat is natuurlijk iets waar iedereen mee te maken heeft. Zowel in de provincie als in de grachtengordel. Let op, gordel om, ook achterin. En de gedachte achter zo'n verbod is ook dat je als overheid de risico's voor de burger wilt inperken. En dat zie je op steeds meer terreinen. Maar daardoor is bij die burger ook de angst toegenomen voor risico's die in feite niet reëel zijn. Ben jij voorbereid op een vijandelijke raketaanval? Weet wat je moet doen als je een militair doelwit bent geworden. Download de brochure op menselijkraketschild.nl Maar zegt u dan dat we daarin doorgeschoten zijn? Nou, misschien wel een beetje. En daarmee wil ik zeker niet zeggen dat vroeger alles beter was. Maar het was wel overzichtelijker. Ja, je moet natuurlijk wel onderscheid blijven maken... tussen het veiligheidsgevoel van de burger aan de ene kant... en aan de andere kant de criminaliteitscijfers. Want die zijn gewoon gedaald de afgelopen jaren. Dat kun je gewoon objectief vaststellen. Let op, ware objectiviteit bestaat niet. Deze commercial kan vooringenomen zijn. En dat is dus de paradox. Uh, mensen voelen zich onveilig... terwijl dat niet overeenkomt met de werkelijkheid... En de Engelsen ja, die hebben daar ook een hele mooie term voor uh, en die noemen dat. de paradox of de... The... Ja. Uh, nah. Let op: Alzheimer kan iedereen treffen. Doe nu de Alzheimer-check op https://www.alzheimernederland.com/wordpress/slash/plugins/doe mm -hmm. de Alzheimer-check.php. Optie 3. Goed, hoe dan ook, uh, u zegt eigenlijk we moeten ons niet gek laten maken. Wat ik zeg is dat je op je hoede moet zijn. Maar dat je niet alleen maar beren op de weg moet zien. Let op. Paranoïde schizofrenie kan iedereen treffen. Maar dat betekent nog niet dat er geen gevaar is. Hè? Huh? Wat? Goed, uh, we zijn er doorheen. Dank u wel. Ik denk dat het uh, heel goed was dat u hier wilde zijn. Ik denk ook dat u uh, ja, op een heel openhartige manier over dit onderwerp heeft gesproken. Dat waarderen we. Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die juist ook over dit thema een visie hebben. Een helder verhaal hebben. Mag ik u heel veel succes wensen in uw verdere loopbaan. En uh, ja, nogmaals, dank u wel dat u hier wilde zijn. Van mijn lievelingslied ben jij de melodie. Merci dat jij Graag gedaan. Tot zover het satirisch nieuwsoverzicht. Meer van de Speld op www.speld.nl. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talenten. een column uit in Nog Steeds Wakker. Deze week is dat politiek stratege Duco Hoogland. Wat hem betreft kan het allemaal wel wat minder. Meer minder land. Het is crisis en je hoort het overal. Minder, zonder, geen of weinig. Vandaag gebeurt er niets minder dan niks... De Griekse ministers bieden ontslag aan. Er komt definitief geen elektronisch patiëntendossier. Er is geen geld voor nieuwe exameneisen. Het Witte Huis ziet geen bewijs voor het bestaan van aliens. De Tweede Kamercommissie gaat niet naar Egypte. Er zijn minder startende ondernemers in 2012. Ajax zit vier tot zes weken zonder de Jong. Van Geel spreekt van een dipje bij Feyenoord. De nieuwe Xbox wordt kleiner en goedkoper... Moslims voelen zich straks minder Nederlands. De crisistaal is inmiddels overal doorgedrongen. Maar geen, niet of minder, kan ook wel goed zijn. Geen Benali, Geen Mubarak. Geen Gaddafi. Geen Papandreou. Geen Berlusconi. Of in ieder geval een beetje minder. Minder auto's gekraakt door lokauto's. Minder flitspalen, maar meer boetes. Minder zoutbrood. Moeder met anorexia weegt minder dan 7-jarige dochter. Minder regels voor ondernemers. Nederlanders gaan er minder vaak op uit. Loonkosten stijgen minder. Minder regels voor cafés. Minder norma bestrijdingsmiddelen in voeding. Minder verkeer op zondag bij Dommels. Na een thuisbevalling minder kans op allergie en astma. Meer is ook niet altijd alles. Meer zwembaden zijn onveilig door roest... Meer investeringen nodig in koststofvrije elektriciteitssector. Verenigde Staten overwegen meer sancties tegen Iran. Nog meer slecht nieuws voor Ajax. En Joe Frazier is niet meer. Meer of minder, daar gaat het steeds over. Ik wil minder vergelijken en meer bekijken. Wat een armoe. Het is, het is tijd om waarde te bepalen van kwaliteit, van authenticiteit, van echtheid en puurheid. Meer kiloknallers zijn nooit een garantie voor beter vlees. Weg met meer minder land. Een land zonder kloem. U hoorde een column van politiek stratege Duco Hoogland. Volgende week weer meer column. In onze Radio 1-studio nog altijd ons bandje te gast. Maya en Adrian. En zij spelen het zeer toepasselijke Projections at Night. I You all the time, and if I can't, I find you in a corner of my mind. I know it ain't right, but at night I project you on the inside of my eyes. Just the thought of you gives me a super smile. I know it ain't right, but I'm not falling she's rather slipping. oh I'm not falling she's rather slipping. oh I'm not falling I'm rather slipping in love oh, oh. I know it ain't fair to have my guy over here when you're there standing in your underwear I know it ain't fair, so I'll break up, cause boy this has to stop, I had enough of this mess inside my mind and in my heart, oh my poor heart, but I'm not falling She's rather slipping. No, I'm not falling. She's rather slipping. Oh, I'm not falling. I'm rather slipping in love. <laughs> Just I have to confess I like the situation less and less cause it's making me tired I can't sleep at night with inside my mind but I'm not falling, she's rather slipping, oh I'm not falling, she's rather slipping, oh I'm not falling, she's rather slipping, no I'm not rather... falling Oh, no, rather slipping. No, I'm not falling. Rather slipping. No, I'm, not falling. I'm rather slipping in la, la, la, la. Oh, oh. Projections at night, Maya en Adrian op Radio 1 Weer tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Niks geen kredietcrisis of pensioenakkoord. Maar het beste dat onze collega's van de regionale zenders hebben gemaakt in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Te beginnen in Zeeland, waar wij normaal onze onderwerpen vakkundig zelf in leiden... hebben we dat vandaag maar door iemand anders laten doen. De proefbakkerij van een gerenommeerd Zielsbedrijf bedrijf in bakkerijgrondstoffen. De keurmeesters bogen zich in dit heilige der heiligen over rombroodjes, zeelswit speculaas en witvloer tijgerbroden. In Zeeland werden heel wat broden aan een strenge keuring onderworpen. We kijken naar de, de kostgeaardheid en naar de structuur van binnen hè? en de, de, we ruiken ook even het aroma. Want als het brood goed ruikt, dan smaakt het ook goed. En dat dus de Godganse dag en ik gok zo maar even dat ik niet de enige ben die zich afvraagt... of ze daar niet een beetje misselijk van worden. De kans zit erin. <laughs> we doen ons best, maar we hoeven niet het hele roombroodje te eten. We doen slechts onderdelen ervan. Nou, dat is een kleine geruststelling. En hoe kan ik thuis dan het beste mijn koekjes en broodjes maken? Nou, mijn speculaas is uh, gemaakt natuurlijk van de lekkerste grondstoffen. En we hebben ontzettend ons best gedaan... om er de mooiste koekjes van te maken vandaag. Nou, heel goed. Ik heb meegeschreven. Ik ga aan de slag. Zo, weer wat geleerd. En tot slot naar het noorden van het land. In Delfzijl was de hele boel afgelopen nacht bijna in vlammen opgegaan. Een brand bij een natriumfabriek had het dorp bijna van de kaart geveegd. Tijd voor de collega's van de Noordelijke TV om spannende televisie te gaan maken. We staan hier in de straten van Delfzijl. Hier is uh, vannacht een bijna ramp geweest en uh, niemand durft meer de straat op. Oeh, ik zit al uh, klaar met een bakje popcorn. Nou, uh, het was niet een zodanig bericht dat ik dacht van, uh, nou moet ik direct in paniek raken. Daar hebben we hem, de nuchtere Groninger. Zo te horen geloven ze het allemaal wel. ben u niet geschrokken? Nee. Nee. Bent u geschrokken of niet? Nee, ik wist het niet, ik hoorde het pas vanmorgen. Oh, dus het de hele deel zou al afgefikt kunnen zijn, zeg maar. Oh, dat is al gebeurd, ja, ja, ja. Maar even langs de plek waar het nieuws uit Delfzijl zich verzamelt. De plaatselijke slager. Gaat u er nou commercieel een slaatje uitslaan? Nee. Door bijvoorbeeld vandaag de natriumworst te verkopen. Of rookvlees, oh, ja. Oh, nee. ja! Ja, ja, ja, nee, nee. nee. Is de rookvlees niet in de aanbieding? Nee, nee, nee. nee. Dankjewel. Nee. Nee, nee, nee, nee, doen we niet. Oh, wat jammer. De oplettende luisteraar hoort het, de marketingstun van de nacht. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Inmiddels heeft onze 16-jarige verslaggever Rens Goosling... elke BNR al wel eens gesproken. In het lijstje artiesten mist ze nog maar één band, Bluff. Afgelopen vrijdag kwamen zij met een nieuwe EP, Radio Berlijn. Reden voor Rens om de zanger van de Zeeuwse band op te zoeken. Pascal Jacobsen, de frontman van Bluff. We zijn nu een paar uur voor jullie, uh, jullie concert hier in Arnhem. Hoe voel je je? Ik, heb, ik ben erg opgetogen. Ik heb, uh, ik heb heel veel zin in vanavond. En, uh, ja. nee, we hebben echt heel veel zin in. We hebben gisteren ook echt heel uitgebreid geoefend... voor uh, het, uh, het kunnen spelen van uh, de nummers van, uh, van de nieuwe EP. Want die is gisteren uitgekomen. En dan vind ik het wel leuk om vanavond ja, al die nummers van die EP ook te spelen. Dus dat gaan we doen. Dus we, goed, ja, we zijn goed voorbereid. Als je daarna gaat kijken, is dat een andere cd dan de vorige? Het zijn nummers die we in dezelfde periode hebben geschreven en opgenomen als Alles Blijft Anders. En we hebben besloten dat we deze EP wilden we toevoegen aan Alles Blijft Anders. Om eigenlijk gewoon die CD interessant voor mensen te maken om te kopen. En omdat we gewoon nog wat te vertellen hadden. Die nummers lagen daar en die vonden we eigenlijk zo goed dat we ze heel graag wel wilden uitbrengen. Maar het is eigenlijk, wij noemen het geen CD, het is echt een, het is echt een EP. Dan zit je zo vier uur voor een show, zit je hier in, een, in jullie eigen kleedkamer. Ja. Hoe gaat het eraan toe? ook dan dat babbelen we een beetje over wat ons allemaal bezighoudt. En, uh, dat gaat over van alles en vaak is het uh, meer onderbroeken lol dan echt goede gesprekken maar dan gaan we straks lekker eten en soundchecken en dan vanavond vaak net zo voor het optreden dan uh, neemt de spanning wat toe en dan uh, dan worden we meestal nog wat drukker en uh, en sommigen van ons trekken zich juist een beetje terug en dat is dan bouwt de spanning op voor een optreden en dan ga je op en dan uh, ja, dan ga je dan ga je optreden maar dan ben je gisteren bij Van der Voorzit Sterren, daar zit je in. Heel Nederland kan je huis zien. Moest je over de drempel? Ik dacht, trouwens, sterf ik. Ga gewoon, ik nodig hem uit en ik laat gewoon zien hoe prachtig ik woon. En ik laat gewoon zien hoe, uh, hoe een geweldig uh, gezin ik heb. Ik vond, wat ik toch wel spannend vond, was of, uh, of, of overwegende reacties positief zouden zijn of, of, of negatief. En, uh, en ik heb na de uitzending tot, tot, tot een half uur geleden nog flink wat tweets lopen checken en op Facebook. En, en merk je dat eigenlijk alle reacties heel positief zijn. En ik uh, als ik bijvoorbeeld zelf dan de, de uitzending bekijk van Edwin Evers, wat een vriend van mij is. Dus ik weet hoe die woont en ik weet hoe, hoe die leeft en hoe die is. Vind ik het ook leuk om te zien. Weet je wel. Het is gewoon, ik denk dat mensen het sowieso leuk vinden om iets meer van iemand. Uh, je ja, persoonlijke leven te zien. En uh, ja, waar je woont uh, is toch uh, een heel belangrijk stuk van, uh, van, van je leven natuurlijk. Als frontman van een band, dan sta je toch wel in de belangstelling. Mensen weten ongeveer hoe je bent. Maar ik heb een, ik heb een beeld van je dat je ja, gewoon een hele rustige... maar hele vrolijke, vriendelijke man bent. Maar hang je ook wel eens in de gordijnen, of niet? Nou, ik, ik denk dat het de beeld niet helemaal deugt, nee. nee. <laughs> ik denk overwegend... Ik denk wel dat je met de jaren... Nou ben ik, nog, ik ben nog niet zo oud natuurlijk, maar ik ben wel veel ouder dan jij. Ik ben, uh, ik ben 37. Ik ben geen 16 meer. Maar ik, ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat ik het alle twee kan zijn. Ik kan heel bedeesd en rustig en doordacht zijn. Maar ik kan ook erg uh, gepassioneerd, uh, erg opgewonden vrolijk... maar ook heel erg boos zijn. Dus dat zit, ja. De, ja, Ik ben toch wel een behoorlijk uitgesproken persoon. Was dat in je puberteit als je, als je zegt... Was je toen een mannetje? Nou, ik denk dat ik als ik denk dat ik als puber, dat ik in die tijd was ik nogal gewoon. Was ik erg op mezelf. En als ik erg, ik was erg melancholisch, denk ik. Ik kon, uh, kon me erg terugtrekken en fantaseren. Of verhalen maken in mijn hoofd. En mijn voorstellingen maken van hoe het leven zou kunnen lopen. En uh, uh, liedjes opnemen met een cassette recordertje. En uh, weet je, dus ik was toch, ik was iets meer op mezelf dan, dan ik nu ben, denk ik. En nu zit hij dus nog midden in die alles blijft anders toer. Er komen nog uh, concerten aan. Zijn er nog kaarten te koop? Ja, voor alles is nog, uh, zijn er nog kaarten te koop. Eigenlijk moet iedereen even checken op, uh, op bluff.nl, dan vind je het vanzelf. Pascal Jacobsen, bedankt. Pascal Jacobsen van Bluff, de 16-jarige verslaggever Rens Gooseling... Uh, gaat elke week voor ons op pad. En uh, hij sprak dus Pascal Jacobsen. Toen ik 16 was, was ik uh, denk ik nog een stuk minder goed in interview dan dat hij is. Goed, uh, het zit er bijna op het eerste uur van nog steeds wakker op Radio 1. Maar wees niet bevreesd. Er is natuurlijk nog een tweede uur. En daarin uh, gaan we een boel leuke dingen doen. Uiteraard komt het bandje weer terug. Uh, dat al het eerste uur ook bij ons te gast was. Maya en Adrian. Maar moet je ze ruiken, Bastian? <lacht> ruikt lekker, hè? Het ruikt hier een beetje half naar microfoon en half naar gehaktbal. <lacht> Vooral die gehaktbal, daar gaan we het straks ook over hebben. Ja, dat zijn niet zomaar gehaktballen. Ze liggen hier op een... Uh, op een zilveren schaal. En dat hebben ze wel verdiend, want het zijn de allerbeste gehaktballen van Nederland. Dan moeten ze toch op een gouden schaal liggen? Weet ik niet. Ik denk dat dat onbetaalbaar en niet te til is. We gaan het erover hebben zometeen We gaan het er zeker over hebben, uh, want de maker van de beste gehaktballen van Nederland die is bij ons te gast. Uh, dat en natuurlijk al het laatste nieuws uit de hele wereld. Uh, zo gaan we bellen met, uh, met onze correspondenten in uh, Londen volgens mij. Toch? Of roep ik nou iets verkeerd? Nou nee, Volgens hiervan... mij is het Londen veranderd in Brazilië. Oh, veranderd in... Goed. Brazilië. Uh, dat kan ook wezen. En die hebben we al gehad? Los Angeles, dat is het. Los Angeles. Dat zometeen. En zoals je wordt zo goed voorbereid. straks. <laughs>